...naar de gaskamers van de naties. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. Minima tussen 2 graden in het noorden en 5 in het zuiden. Morgen bewolkt en zacht, met kans op het regen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... ...voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Love. Een heel nieuw uur. Zie je hem in de avond. En nog steeds een hele goede avond. dus en, uh... Zomer of winter. Altijd weer. En uh, ja, wat we, wat we zo gaan doen: voor Zandvoort en de regio. Uh, we gaan straks nog uh, Zanger Lars in de uitzending halen. We hebben nog een aantal nieuwtjes. En we gaan nog het actuele weer in Zandvoort gaan we je gaan we nog vertellen. En natuurlijk nog heel veel iets. Je gaat straks om morgen in het tweede uur. Het tweede uur zie eh, je hem in de avond. tweeduur uur ZFM in de avond. Het is dus nog steeds een hele goede avond. En volgens mij heb ik weer een... Uh, een nieuw nieuwtje. Toch, volgens mij? Ja, ja. Wat, wat... Uh, dat nieuwtje zat even te slapen. Ja, maar dat, uh, is dat... er al helemaal bij. Dat komt namelijk. Ik zat uh, diep in gedachten over dat... Uh, dat was een tijdje geleden al. Dat was in oktober. Dat verhaal van die bijl. Dat vond ik wel zo'n akelig verhaal. Van die bijl? Vertel. Ja, nou, toen hadden dus... Uh, uh, twee mensen hadden ruzie met elkaar, dat heeft ook overal in de kranten gestaan. En toen is die mevrouw, die is toen, uh, hè, van, de, van die twee, hè, uh, die is toen met zo'n bijl is die aangevallen. Ja, dat is eigenlijk dus heel erg erg eigenlijk. Het is een beetje, dat is natuurlijk een beetje uh, zo'n zo koekenpannenverhaal. van, uh, ja, ik, ik, ik vind, ik, we hebben een ruzie, dus ik sla met de koekenpannen op je hoofd. Uh. Ja, maar dan dus uh, drie keer erger en die... Mevrouw die mevrouw uh, moest dus ook naar het ziekenhuis, want die was natuurlijk ernstig uh, gewond. Maar God gedankt is die uh, uh, aardig hersteld. Maar wat dan alleraardigste is van Zandvoort, is toch heel bijzonder eigenlijk. Want uh, die hebben iets gedaan waardoor die mevrouw eigenlijk nog sneller herstelde. Verdel, verdel. Nou, dat was namelijk haar gewoon helemaal overstelpen met steunbetuigingen, kaartjes, cadeautjes enzovoorts. Dus eigenlijk vind ik dat wel heel bijzonder uh, van Zandvoort. En dat zie je eigenlijk ook terug hier bij CFM. Het is een hele hechte club mensen die uh, heel veel voor elkaar over heeft. En die er ook voor zorgt als het moeilijk wordt, uh, dat je ook altijd voor elkaar klaarstaat. Dus uh, ja... Wat dat betreft mag dat wel met een grote kop in de krant. Zandvoorters ja, neem daar een voorbeeld aan. Ja, ja, nou, we kunnen het even doormelen naar de grootste kant van Nederland. In ieder geval, nog, even, nog heel even terug op dat verhaal van die koekenpan. Degene die met die koekenpan is geslagen, die is wel dood. Hè? Nee, het was geen koekenpan dus, hè? Het was een bijl. Nee, nee maar dat andere verhaal van die koekenpan. Ja? Die, diegene die met die koekenpan was geslagen, die was wel dood. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, dat verhaal eh, ken ik dan weer niet. Ook een gruwelijk verhaal weer. Hè. Ja. En dat allemaal op zo'n gezellige donderdagavond... dat we ja, met ja, we... gezelligheid naar de radio luisteren... Ja, ik met gewoon de... een beetje aan het verpesten, hè? Met ja. onze geweldige DJ David. Nou, zullen we dan gewoon verder gaan met muziek? Want uh, dit, dit, dit wordt hem inderdaad niet. een toevige verhalen, zeg. Nog een beetje toevige muziek. Oh, kom verandering. Dit is One Republic. Secrets, een hele goede avond. I need another story Something to get off my chest My life gets kind of boring Need something that I can confess Till on my sleeves I stay in red From all the truth that I've said By it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the break, so tell me What you want to hear Samen met Justin Timberlake en Timberland. 4 Minutes. En uh, ja, we, ga, we gaan zo proberen zanger Lars uh, in de uitzending te krijgen. En uh, het gaat ook zo ook lukken. Maar eerst even een nieuwtje hè. Het nieuwtje. Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk niks met zangerlast te maken. maar met uh, inkomsten die iedereen denkt uh, extra te kunnen genereren met uh, drugslaboratoria. Uh, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, hoe dat eruit ziet, David. Nou, ik heb. Ik, nee, sorry, ik ben, ik ben geen kenner. Ik ben geen kenner. Nou, je kunt het van buitenaf wel zien. In Amsterdam hebben ze trouwens een speciaal robotje wat ze boven de stad uh, laten gaan. Uh, wat dan precies kan scannen, weet je wel, waar mogelijk de temperatuur heel hoog is. He, om die wietplantjes en weet ik wat allemaal wat en drugstoestanden, om dat uh, te kunnen traceren. Maar ja, het is hier ook in Zandvoort hè, gesignaleerd. De, de, Zo'n drugslab? Zo'n drugslab. En volgens mij ook een aantal hennepplantages. Dus uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat, dat, dat is niet zo goed, nee. Nee, want we zijn niet met z'n allen zo voorbeeldig bezig. Dat, dat kan gewoon niet gebeuren. Dat, dat kan gewoon nou ja, niet. Ja, dus, ze dus, kunnen natuurlijk altijd een paar van die verpesters van die, ja, tussen zitten. Ja, dat is waar. Nou ja, goed. Laten we afspreken. We doen daar niet meer aan. We roken niet meer. We drinken niet meer. En we blowen niet meer. Nou, oké. Okay, daar hou ik je aan, man. Daar hou ik je aan. Ja, het zal moeite kosten. Ja. Eens even kijken. Nou, ga jij ondertussen even proberen om, om, om last te pakken te krijgen? Ja. Ja, je, je bent toch niet meer... Ja, je bent, al niet meer, je, bent, je bent er al niet meer. Uh, en eens even kijken. Net hoorde je dus dat nummer 4 Minutes. En er is nog een heel gedoe om geweest. Want eerst vrouw uh, eerst Madonna... Die wou niet met Justin Timberlake. Omdat Justin Timberlake... Toen ze haar niet goed had. En dat zou niet passen in de videoclip. Ja, oké. Okay, okay, een beetje veel eisend. Maar goed, maar goed dat mag Madonna nu ook, zijn, ook wel zijn. Want ze is natuurlijk wel de queen of pop. En ondertussen... Uh, wordt hij gebeld. Hij, hij is er nog niet. Hij meldt zich nog niet. Maar goed, we hadden eigenlijk ook om half acht afgesproken. Dus dat maakt nog helemaal niet uit. Dan spreken we hem om half acht. Eerst even muziek yes. van Maroon 5 wel. Dit is Misery. Danny Kravitz. I'll be waiting, hoor je. En, uh, ja, zanger Lars die ze uh, tijdelijk even mist. Die moest namelijk even snel weg. Maar als het goed is, dan komt hij zo nog terug. Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar we hebben weer een, uh, een nieuw nieuwtje. Ja, en wat uh, Lars betreft, anders uh, komt het uh, nou ja, binnenkort, mag ik hopen. Ja, dan we het gewoon net zo hard weer in. Ik heb begrepen trouwens, uh, David, dat jij voornemens bent er morgen hier misschien nog voor CFM uit te zenden. Ja, maar dat is nog niet zeker. En, uh, dat is nog niet zeker. Officieel mogen het ook niks Dus gaan. het is geheim. Shh. Dus ik vertel het tegen niemand. Dat je dat misschien van plan bent. Het uh, is ook een soort uh, van nieuwtje. Nou, na dit uh, grote geheim, een minder groot geheim. Uh, volgende week woensdag, 2 maart. De grote dag voor Politiek Nederland. Uh, ja, want dan zijn dan de verkiezingen. Precies. Voor de Provinciale Staten. Nou, niemand kan roepen dat hij geen tijd heeft om te gaan. Want de stemlokalen gaan open van half acht ochtends tot negen uur avonds En je kunt zelfs ook nog in andere gemeentes stemmen. Dus dat moet allemaal lukken. Dan heb ik één vraag aan jou, David. Niet dat je mag stemmen, maar stel je zou gaan stemmen. En stel nou dat je blanco wilt stemmen. Hoe zou je dat dan doen? Wat bedoel je blanco? Nou, dat je geen stem uitbrengt, maar je stem mel meetelt in het gewogen gemiddelde voor het totaal. Uh, ik heb geen idee. Je hebt geen idee. Zou je hem verscheuren, dat ding, en dan uh, gewoon in stukjes... Nou, in misschien het, uh, terugsturen, ik weet het terugsturen. niet. Terugsturen, ja. Nou, wat je dan moet doen is, je moet niks rood maken. Niet op het stembiljet schrijven of wat dan ook maar. Maar gewoon het stembiljet onbeschreven in de bus doen. In de stembus. Oh, dus gewoon de indoen zonder dat je het doet. Precies. Precies. Ja, dan heb je tenminste wel meegedaan. Dan heb je tenminste wel meegedaan. En, nou, en op hoeveel partijen kunnen we stemmen, denk je? Ja, ik denk op zo'n. acht. Uh, uh, het zijn twaalf uh, partijen. Twaalf. En uh, tot nu toe, tot op heden, is de grootste partij hier in Noord-Holland, want het zijn de provinciale ja. statenverkiezingen, uh, is de VVD, dan de P van de A. Dan het CDA, de linkse partijen, op de zesde plek de, is D66. En zo gaat het verder helemaal door tot uh, de partij met tot op heden de minste vertegenwoordigers. Wat ik kan zien, dat is de uh, PVV en uh, de Partij voor de Dieren. Maar de 50 plus partij is volgens mij coming, dus... Wie weet. Ja, nou ja, er is natuurlijk wel een, een, een vergrijzing. Komt er. Dus je, je doet het in ieder geval wel op het goede moment. Hé, hey, maar uh, nu we toch een beetje in politiek zitten. Kijk, eigenlijk, uh, provinciale staten, dat, dat, ja, daar gaat het eigenlijk helemaal niet meer over. Het gaat eigenlijk om de Eerste Kamer. Want uh, als ze nou een minderheid hebben, vind je nou dat ze de, dan door moeten regeren? Of zeg je gewoon van kappen? Nou ja, het gaat erom dat vanuit de Provinciale Staten de Eerste Kamer wordt gekozen. Hè? Het is een tweestapsverkiezing. Uh, uh, maar uh, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou, we zullen het allemaal zien ja. volgende week woensdag. Ja, ga je even kijken wie je aan de lijn hebt. Uh. Ja, okay. Dus uh, nou ja, in ieder geval uh, zeker stemmen. En als je nou denkt van, nou ik weet het niet, ik heb, ik heb er geen idee. Ik heb, ik heb er geen idee. Dan... Uh, dan, uh, dan, hebben we, dan, dan, dan, dan kan je het alsnog gewoon doen. Maar dan moet, je gewoon, uh, dan moet je gewoon niks doen. Gewoon niet invullen. En volgens mij hebben we eigenlijk al lijn hoor. Het, het is ons gelukt. Hallo. Hallo. Uh, je, je, even, uh, hoor je ons? Ja. Ja, hij hoort ons hoor. Dus even kijken, ik zal jou er ook even bij gooien. En uh, nou, zanger Lars. Hallo. Hallo, nou het kost even moeite om je in de uitzending te halen. Maar dan hebben we je er toch eindelijk. Ja. En uh, nou ja, jij zingt. Ja. Yeah. Maar hoe ben je ooit op het idee gekomen om eigenlijk uh, te gaan zingen? Nou, uh, het was eigenlijk niet mijn eigen idee. Want uh, dat was via de basisschool. Toen we een eigen musical hadden in groep 8. En uh, toen moest ik zeg maar een stukje zingen. En uh, ja, iedereen die vond het heel erg goed. En uh, toen zijn we via de muziekschool. We, uh, zijn we daar nog geweest. We zijn nog bij iemand die op het conservatorium heeft gezeten geweest. En uh, die zeiden allemaal dat het uh, heel goed was. En uh, toen uh, heeft mijn vader dus op contact opgenomen met Lucas Ga. Oké, okay, en uh, nou ja, nu ben je als het goed is al uitgezonden op TV Oranje. Ja. En merk je dan ook, ben je al een beetje in je eigen dorp of stad bekend? Nou, ik word wel, uh, vooral op mijn school ook heel vaak natuurlijk word ik wel heel veel herkend en uh, ja, soms ook wel eens op straat, heel soms. Nou... Oké, okay, en als het kan, wil je dan ook echt, echt beroemd worden? Ja, ik zou wel uh, een keer wel doorbreken. Ja, dat lijkt me wel, uh, heel tof. Oké, okay, en jouw nieuwe nummer die heet... Uh, uh, die heet, eens uh, even kijken... Ik geef me over. Ja. En die is door iemand anders geschreven? Die is door een, uh, iemand anders geschreven. En uh, dat is niet door, niet door dezelfde persoon die mijn eerste nummer heeft geschreven. Maar uh, ik, het is een heel mooi nummer. En waar gaat het precies over? Het gaat zeg maar over verliefdheid. Ja, oh. en... Uh, Nee, dan, uh, dat is het eigenlijk, zeg maar. Ben je zelf al verliefd? Nee. Nee, nee, nog niemand? Nee. En je hebt ook een eigen videoclip? Ja. En die kan je toch gewoon bekijken op YouTube? Je kan je bekijken op YouTube. Dus gewoon uh, Lars, ik geef me over, even zoeken en we uh, zijn ja. bij je? Ja. Oké, okay, nou ik zou zeggen, kondig uh, je eigen plan maar aan. Heel veel succes met je, met je volgende carrière. En waar ga je in ieder geval in de gaten houden? Oké, okay, dankjewel. Nou, kondig je eigen plan maar aan. Dit is mijn nieuwe nummer, ik geef me over. Dankjewel Lars Lars hoorde je. En ik geef me over. En uh, volgens mij heeft hij het wel in zich hoor. Uh, wat, wat denk jij nadat je, nadat, je de, nadat je de plaat hebt gehoord? Ik vind het helemaal fantastisch uh, hoe Lars uh, kan zingen. En dan nog ook wetend dat hij dat uh, tussen alle stof uh, van de verbouwing moet doen. Vind ik helemaal knap. Ja En hij, hij is pas twaalf hè. Pas twaalf moet je nagaan. En dan al zo'n stem. Nou, die, ik weet zeker, die schittert een prachtige carrière tegemoet. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het helemaal goed komt. En uh, nou, van, van Lars over naar, naar het nieuws. Hebben we nog wat nieuws? Nou ja, ik wilde eigenlijk uh, voor de brandweer. Wilde ik eventjes, uh, ja, wilde voor, ik even een soort van op. Ja, de brandweer, die zoekt namelijk uh, vrijwilligers. Oh. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zo vrijwilliger, zo'n beetje brandblussen. En als je een beetje ondernemend bent ingesteld, zeggen ze flexibel en sportief... nou, ik herken mezelf... dan uh, kom je helemaal in aanmerking. Misschien is het ook wat voor jou, David? Nou, dat, dat weet ik nog niet, niet zo hoor. Ik, ik heb het al, al duk genoeg bij lokale omroep, denk ik. Nou, Oké, okay, maar we kunnen wel natuurlijk vanuit uh, CFM... nog eens uh, de aandacht schenken aan de brandweer... Ja. die het ook met name inderdaad moet hebben uh, van uh, vrijwilligers. Ja, en wat ja. ontzettend leuk is, dat is... Dat je een opleiding krijgt, altijd handig, uh, die heel breed is. Hè? Ook uh, ten alles naast van EHBO, brandbestrijding, redmiddelen enzovoorts. En daarnaast krijg je ook een vergoeding. Uh, nou ja, nou, uh, uh, als je nou denkt van, nou, ik heb eigenlijk altijd al bij de brandweer gewild. Dan, dan moet je nu echt rennen hoor, want uh, ik denk dat dit dan uh, echt ja, iets is wat je gewoon moet doen. En uh, als je niet wilt rennen, dan vul je het formulier in op hun website www.brandweerzandvoort. Punt NL. Dus, uh, Blussen maar. Ja. maar. Blullen maar. Dan kun je opgeven als vrijwilliger. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen.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 Where I go, I might have my own demons. Oh, Every time I close my eyes, what you see, what you see, what you see.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 A billionaire uh -huh. So fucking bad Z-A-F-M What's wrong with me? Why do I feel like this? De laatste keer, uh, Sigrid, met het, uh, met het lokale nieuws. Ja, het gaat wel heel snel voorbij die twee uur. Oh, nou, nou, we gaan het nog niet afkondigen. Nee, we, dat niet. Maar het is uh, die klok. Die, uh, ik ik die kijk naar die maar klok door, en ja, die ik denk stop, maar stop. Maar hij stopt niet. Uh, maar over uh, stop uh, gesproken... Uh, er is uh, zeker geen uh, vacaturestop stop bij Center Parks. Uh, wie daar graag general manager wil worden... ...nou, het klinkt goed, zou ik zo zeggen... ...die uh, moet snel solliciteren. En uh, zoek je nog uh, wat bijbaantjes... ...bijvoorbeeld voor jou, David... ...om uh, uh, je onkosten hier van CFM weer goed te maken. Dan kun je je bijvoorbeeld melden bij de DK-markt als vakkenvuller... Of bij heel veel andere supermarkten Ach, hier te doen. Uh, in Zandvoort. Dus ik doe bij deze even een oproep uh, om uh, vooral... Ja, zoek je wat? Uh, zoek wat, dan is er ook wat hier in Zandvoort. Je hoeft niet buiten Zandvoort te kijken, want er is hier eigenlijk al heel, heel erg veel werk. Oké, okay, en uh, ja, het, ik kan het gewoon niet laten. Zullen we hem toch gaan daaien in deze twee uur? Ik weet niet wie je bedoelt. Dingetje dingetje. Ja, maar je weet, ik heb een andere favoriet. Ik hoop dan wel dat hij morgen aan de beurt komt. Nou, nou dat, dat, dat komt dan goed. Ik ga hem voor je bewaren, maar hier is eerst dingetje en eh... Uh... Kala Kano. Oh, vriend. Stien, het zit goed naar je te kijken. Een prachtig lijf, het is niet om te zeggen. Slechts één ding zou ik anders willen zien. Het maakt je een stuk jonger bovendien. Ik wil een karregano. Een Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Bush Ben niet snel meer voor Tak. Tak. te vangen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 Dat lijkt wel op jacht naar de schaar. Hier, de kale kano. Heup, zwaai op die kale kano. En de fijne roze kano. En kaal, dat die is. Wat een kano. Ja, misschien heb heeft er ook een. nou, heb je eindelijk een mooie kano. Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. boord. een fijne kano. Hij is hij toch nog geweest, hè? Dingetje. Kale Kano hoorde je. Ziegert FM voor Zandvoort en de regio. En we moesten toch nog even loskomen, Maar we zijn alweer aan het eind van het uur gekomen. En daar moet ik toch wel iemand heel erg voor bedanken. Sigrid, heel erg bedankt. Nou David, het was me een hele eer Ik heb twintig jaar geleden Heb ik met die groep hier aan de basis gestaan Van CFM Misschien dat mensen me nog wel kennen Ik hoop dat ik af en toe heel misschien Nog in je uitzending mocht komen nou, dat en, ik ben goed, heel trots. Goed. en ik ben heel trots op jou Mijn zoon Die hier als een soort kleine ik sta. Want hoe lang is het nou al geleden hè, dat, je, dat, je, dat je echt bij CFM daaide Dat was twintig jaar geleden Twintig jaar jongen, jongen. Ja, ja. T toen zat ik nog in een buik. Pris, nou, dat, dat nog niet eens. Maar ik, uh, ik bedank ook alle Zandvoorters voor toen, maar ook voor nu. Dat u weer uh, naar ons heeft ja, geluisterd. Dank u wel. Graag tot morgen. Ja, ik, uh, ik... Ja, nou misschien hè, misschien. Maar ik spreek je sowieso weer volgende week. Later.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 het evacuatievliegtuig van de Nederlandse luchtmacht is vertrokken uit Libië. De bestemming is Sicilië. Aan boord zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... negen Nederlanders en 33 mensen met een andere nationaliteit. Op Sicilië worden ze ondergebracht in hotels. De negen Nederlanders vliegen morgen door naar huis. Het evacuatievliegtuig blijft op Sicilië. Er zijn nog zo'n 60 Nederlanders in Libië. De communicatie met veel van hen verloopt volgens Buitenlandse Zaken nog steeds heel moeilijk. Sommigen bevinden zich ver van Samen met andere EU-landen wordt voor hen een oplossing gezocht om uit Libië weg te komen.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 VVD, CDA en PVV zijn in geen enkele provincie een lijstverbinding aangegaan en moeten daardoor volgens Marie de Hond bij de verkiezingen circa 2% meer stemmen halen voor een meerderheid in de Eerste Kamer.